10 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Volgens voetbalclub Buiten Boys in Almere... waren er zondag vier of vijf spelers betrokken... bij de mishandeling van de grensrechter. De man van 41 kon, nadat hij door de jongens was aangevallen... opstaan en naar het clubhuis lopen. Daar vertelde hij wat hem was overkomen... en sprak hij over vier of vijf daders. Later bleken de verwondingen zo ernstig... dat hij naar het ziekenhuis moest. Vanmiddag overleed hij. Voor de mishandeling zitten drie spelers... van voetbalvereniging Nieuwsloot in Amsterdam vast... Die club schort voorlopig alle activiteiten op. Alle trainingen zijn afgelast en geen enkel team speelt komend weekend een thuiswedstrijd. De vereniging neemt nadrukkelijk afstand van het gedrag van de spelers die meteen zijn geroyeerd. Op Twitter heeft de dood van acteur en zanger Jeroen Willems een stroom geschokte reacties teweeg gebracht. Collega's, vrienden en liefhebbers zijn verbijsterd door zijn plotselinge overlijden. Zanger Marco Borsato, die net als Willems vanavond in Carré zou optreden, schrijft. wat een dramatische wending van wat een feestelijke avond had moeten zijn. En Cabaretier Claudia de Brij, die ook zou spelen, twittert. zonder Jeroen geen theater. Wat een verlies, wat een verdriet. Jeroen Willems werd vanmiddag onwel tijdens de repetitie van de gala-voorstelling voor 125 jaar Carré. De voorstelling werd afgelast. Willems was een veelgevraagd acteur die op het podium stond... en in series en films was te zien. Hij kreeg twee keer een gouden kalf. Jeroen Willems werd 50 jaar. De snelweg A20 tussen Gouda en Hoek van Holland is weer open. Rijkswaterstaat was om half negen klaar met het repareren van het asfalt. De weghelft in de richting Hoek van Holland was vrijwel de hele dag afgesloten... na een ernstig ongeluk. In de ochtend botsten bij het knooppunt op plein een vrachtwagen, een tankauto en een personenauto op elkaar... Het weghalen en overpompen van de lading van de zwaar beschadigde vrachtwagen namen een groot deel van de dag in beslag. Het weer overwegend bewolkt en lokaal neerslag. Vannacht, vooral in het noorden, buien, soms met hagel. Het is dan een graad op vijf. Dit was het NOS-journaal.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op Weethoehetzit.nl als u een AOW-pensioen ontvangt. Autoverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op Indipender.nl. Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Greg LeMond zwak zijn kandidaatstelling voor het voorzitterschap van de UCI af. De Amerikaan zei in een interview met Kiep dat hij Pat McQuaid wilde opvolgen. Maar daar kwam hij vandaag alweer op terug. I would like to be part of a, a process of finding a, the ideal candidate. I do not want to be the president of UCI. Hij wil het dus niet worden. Hij ziet zichzelf niet als ideale kandidaat. LeMond was in Londen waar de groep Change, uh, Change Cycling Now bij elkaar kwam om te praten over de toekomst van het wielrennen. Gio Lippens was er ook. We spreken hem straks. En we hebben het dan verder over atletiek. Ja, alhoewel, het is eigenlijk meer een randje van de atletiek. Want atleet Brian Mariano is op Curaçao betrapt met ruim 7 ons cocaïne in zijn koffer. De drugs zat volgens de berichten in een dubbele bodem. Maar dat is volgens Giordani Martina niet waar. Het was niet een dubbele bodem en niks. Dat was gewoon het nieuws. Maar van hem zelf en die nieuws van Curaçao en alles was het anders. dus. We moeten gewoon afwachten. Nou ja, hoe het dan wel wat euh, dan zullen we straks misschien nog wel horen van John Bos, de directeur van de Atletiek-Unie. En dan Ajax, dat probeert morgen overwintering veilig te stellen. De Champions League is een gepasseerd station, maar deelname in de Europa League is essentieel. Het is goed voor de ontwikkeling van de spelers. Natuurlijk, je, gaat, je kan niet meer verder in, uh, in de Champions League, maar dat is toch wel belangrijk uh, voor de spelers, ook voor mezelf, om uh, toch Europees uh, te overwinteren en toch wel uh, een goed behoorlijk niveau te spelen. Straks een gesprek met Frank de Boer en tot 11 uur. Het zal u niet verbazen, is dit langs de lijn. Zijn er zijn van die maandagen dan uh, rijk naar de studio. En dan denk ik, nou, wat hebben we allemaal in het programma? En de redacteur en de eindredacteur heeft er knalhard aan gewerkt. De, de technicus zit achter de knoppen. En dan denk ik, ja, wat weet ik in ieder geval 100 zeker? Dat ik Gio Lippens aan de lijn krijg. Want uh, dat Kijk, gebeurt... <laughs> dat gebeurt iedere week. Er is altijd wat met de wiel in de rij. En, uh, vandaag uh, in Engeland kwam een aantal slimme koppen bij elkaar uit de wielerwereld. Dat gebeurde dan uh, met de lancering van Change Cycling Now in Londen dus. En Gio, uh, wat is dat nou precies, Change Cycling Now? Gaan ze achteruit fietsen? Nee, dat niet. Maar ze willen wel een, een, een ja, verantwoorde wielersport. En uh, ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel willen. Ze willen een wielersport uh, ja, die respectabel is. Uh, waar je gewoon naar kampioenen kunt kijken. Dat het ook echt kampioenen zijn. En waar je weet dat als iemand de Tour de France op papier heeft gewonnen... dat hij hem dan een jaar later ook nog steeds heeft gewonnen. Want dat is natuurlijk wel het grote probleem op dit moment in het wielrennen. Dat je nooit zeker bent van of de kampioen van vandaag... ook uh, inderdaad uh, volgend jaar nog de kampioen van deze dag is. En uh, zij willen dus wat dat betreft gewoon tot, tot, een, uh, ja, tot een beter, tot een zuiverder wielersport komen. Stond dit uh, project, dat Change Cycling, nou al op de rol? Of is dat uh, eigenlijk geïnitieerd naar aanleiding van alle rommel van de laatste maanden? Ja, het is, het is vooral tot stand gekomen door allerlei gedoe rond de UCI. En met name rond de huidige voorzitter Pat McQuaid, zijn voorganger Hein Verbrugge. Uh, er is een zakenman uit Australië, Jamie Fuller, uh, die, die is kledingleverancier van een aantal ploegen. En die zegt dat hij 2 miljoen dollar is misgelopen door al het gehannes van de UCI rond dopingcontroles en rond uh, nou, die hele zaak van Lance Armstrong. Uh, hij heeft een claim ingediend bij de UCI, maar hij heeft ook meteen een aantal ja, vrienden, mensen die hij goed kent uit de wielersport en waar hij wel vertrouwt. Heeft, heeft hij opgeroepen om samen met hem een, een, een beweging inderdaad op gang te brengen... een pressiegroep, zoals hij dat zelf noemt... Uh, die uh, in ieder geval uh, punt 1 moet gaan proberen om de huidige ICI tot naar huis te sturen. Uh, ze hebben die bevoegdheid niet, maar ja, ze kunnen natuurlijk wel aan alle kanten de media en, en alles eromheen beïnvloeden om dat uiteindelijk zover te krijgen. Dat willen ze sowieso. Ze willen uh, onderzoek naar de afgelopen periode. Nou wil de UCI dat ook, dus dat onderzoek dat komt er wel. En uh, ja, ze, ze, ze willen wat dat betreft dat die hele zwarte bladzijde... straks wordt omgekeerd, de zwarte bladzijde van het verleden. Wat dat betreft lopen sommige zaken wel parallel met waar de UCI ook mee bezig is. Met dat verschil dat men geen enkel vertrouwen heeft in de huidige leiders van de UCI. Je hebt het over ze, een pressiegroep. Wie is ze? Welke mensen zitten erachter? Welke organisaties. Nou, die Jamie Fuller is dus een van de, van de ja. mensen die daarin uh, zit. Hij heeft uh, steun gekregen vanuit uh, uh, een man die in het verleden heeft gewerkt als dopingexpert bij de UCI, dus bij de Internationale wielrenunie. Hij is expert op het gebied van bloeddoping. Michael Ashenden, die zit nu ook in dat uh, gezelschap. Daarnaast hebben zich een paar journalisten. Maar dan stel je niet voor journalisten, uh, nou ja, zoals jij en ik, maar Paul Kimmicch, eerste journalist die al heel wat aanvaringen met de UCI heeft gehad, en David Walsh, dat is die schrijver van dat boek over Lance Armstrong, LA Confidential. Eigenlijk de man waarvan je toch kunt zeggen... dat hij toch de aanzet heeft gegeven tot het ten val brengen van Lance Armstrong. Die hebben nu steun gekregen van een paar zeer prominente uh, oud-wielrenners... die allemaal wel een verleden hebben, moet ik eerlijk zeggen. Greg LeMond, drievoudig toerwinnaar, Gianni Bugno, Italiaan. Jonathan Voters, oud-ploeggenoot van Lance Armstrong. Bewezen dopinggebruiker, maar op dit moment met zijn ploeg Garmin... echt op weg om, om te proberen schoon de wielersport te bedrijven. En Jurk Jaksje, een Duitser, die ook in het verleden... Ja, uit de verboden pot heeft uh, gesnoept. En die mensen die hebben zich nu allemaal achter dit plan geschraagd. En uh, ja, dat wordt wel een redelijk prominent gezelschap. Moet maar ik zeggen. je zegt zelf al, de UCI wil het een en ander gaan onderzoeken. Laten we hopen en, en aannemen dat dat allemaal normaal verloopt. Dan is het eigenlijk, deze hele Change Cycling nou een actie om McQuaid uh, weg te werken en uh, de erevoorzitter van Heijn Verbrugge en bij wijze van spreken ook die titel te ontnemen. Eigenlijk wel. Uh, ze hebben weinig vertrouwen ook in die commissie die door de UCI is aangesteld. Zij zeggen ook keihard van het is eigenlijk heel raar dat een organisatie die onderzocht moet worden... waar in het verleden toch duidelijk aanwijsbaar foute dingen gebeurd zijn. Hè? Denk aan die schenking van Lance Armstrong. Denk aan mogelijk smeergeld in verband met het wegstoppen van een dopingcontrole. Uh, die zaken worden weggemoffeld door de UCI. En wat doet de UCI? Die stelt zelf een uh, commissie aan die het verleden moet gaan onderzoeken. Daar zeggen zij meteen van dat kan niet, dat is niet goed. Uh, die rechter die de voorzitter wordt van die commissie is overigens ook een van de mannen die in de tijd bij het CAS, het, uh, het arbitragehof voor de sport, de zaak tegen Tyler Hamilton heeft uh, behandeld. Dus ja, er lopen wel heel veel dingen door elkaar. Ja, een beetje stammoorlog. Greg Lamont komt dan op een gegeven moment met uh, de, ja, zeg maar met, met, met, met zijn eigen kandidaatstelling hè, om eventueel uh, de voorzitter van de UCI te worden, de, waardoor een tegenkandidaat zou zijn van McQuaid die dan weg zou moeten. Ja, vervolgens gaat hij allemaal toch wel weer een beetje terugkrabbelen, hè? lijkt het. Ja, dat, dat viel mij ook op. Hij was daar daaraanwezig. Dat is toch wel mooi. Ja, hij blijft de drievoudig toerwinnaar. De man die nu in Amerika weer op een voetstuk staat... nu Lens Armstrong eraf gevallen is. En die hoor je dan inderdaad eerst reageren op de vraag van... ja, maar je hebt toch vanmorgen geroepen... en dat staat in de Franse krant Le Monde... dat je voorzitter wil worden. En zo heel langzamerhand komt hij daar dan wel op terug. En dan zegt hij van... ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt daarvoor. Ik, ik wil wel helpen om te zoeken naar een voorzitter. Ik wil misschien zelfs nog wel interim voorzitter worden. Maar wat ik wil, is dat die UCI wordt teruggebracht tot de club die het eigenlijk zou moeten zijn. Een hele kleine serviceorganisatie. Verder geen machtige organisatie. Dus eigenlijk wil dit UCI terugbrengen gewoon tot, tot, ja, tot een minuscule organisatie. Hij zei dat vanmiddag in Londen op die persconferentie. Ik wil een proces vinden van de idealiteit. Ik wil niet de president van de UCI. I have no interest. In fact, it's it's the kind, I, I, I'm actually the one that would fight I, I fights authoritarian. Author, author, you know, authoritarian, um, you know I, I I look at sometimes some of these presence of governing bodies and it's their dictatorships more than anything. Um, in, in any in, in any anyway, I in, in any, I would like to see some. Ik wil een democratisch proces zien. In een manier that we mensen die. De sport could actually thrive met de juiste leadership. Hij wil het dus zelf niet worden. Hij wil wel meewerken aan het zoeken naar een kandidaat. Het moet democratisch gaan. En er moet een, een, een echte leider komen. Een, een, op een juiste manier. Het moet uh, geen dictatorschap uh, weer worden. Zoals hij vindt dat het nu is. Um, toch heel even nog een gekke vraag. Jij bent hier nou vandaag uh, in Engeland geweest. Maar is dit niet een te kleine summieren stroming om er zoveel aandacht aan te besteden? Ja, ik heb, ik heb er een heel dubbel gevoel over. Uh, het zijn ook wel allemaal mannen met een, een, een, ja, een tweede agenda. Ik zal niet echt zeggen een dubbele agenda, want dat klinkt meteen zo negatief. Maar het zijn allemaal wel mensen die in het verleden iets met die UCI te maken hebben gehad. Uh, die ruzie hebben gekregen daar. Hè. Ik denk aan die Ashton. Uh, die wilde een verklaring niet ondertekenen dat hij uh, zich geen, uh, met zich niet openbaar zorgen zou maken over de gang van zaken in het wielrennen... en de gang van zaken rond het rapport van Armstrong. Uh, toen is hij vertrokken bij de UCI. Die, uh, die, die Jamie Fuller heeft dan die claim bij de UCI liggen. Die David Walsh, daar weten we van dat hij toch tot in alle ja, facetten van zijn werk... bijna het werken onmogelijk is gemaakt door, door, door de, de, de UCI en de mensen daaromheen. Um, FC dus dat FC is een beetje Rancune? de dubbele agenda. FC Rancune? Ja, dat, er zit wel iets in natuurlijk van Rancune. Maar goed, Rancune is vaak wel een goede drijfveer om uiteindelijk uh, ergens te komen. Um, en... Kijk, ze hebben natuurlijk in de kern van hun verhaal hebben ze wel gelijk. Maar jouw vraag is terecht, want is deze groep sterk genoeg... om straks bijvoorbeeld dat bestuur van de UCI ten val te brengen? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk, wielrenners bijvoorbeeld, uh, die gevraagd zijn om zitting te nemen in deze groep... die hebben allemaal gepast. Die hebben ja. allemaal gezegd, nee, uh, laat dit maar aan ons voorbij gaan. Dan wordt er door die organisatie gezegd, ze zijn bang, zie je wel. Ze worden geïntimideerd door de UCI. Niet op het, het verkeerde hebben... paard werden, dus... Nou, exact, ze hebben tien sponsors benaderd uh, die in de wielersport groot zijn... om inderdaad zich aan te sluiten. Daar hebben er acht helemaal niet gereageerd. Er schijnt er eentje gereageerd te hebben van... nou, nee, laat ik daar nou maar niet aan beginnen... want dat is niet echt handig voor de zaken. Uh, nou ja, dat geeft een beetje aan in wat voor sfeer deze groep is opgekomen. En inderdaad, de tijd zal uitwijzen, en uh, ja, die tijd is krap... Uh, of deze actiegroep nog een klein beetje invloed kan uitoefenen... Uh, op uiteindelijk het rijlen en zeilen in het wielrennen. Tot wanneer blijf jij in Londen? Ik ben alweer terug. Oh, jammer, je had een te blijven Ja, Het nog. gaat zo snel. En dan had je naar Bodyguard moeten gaan. Een waanzinnig musical over het leven van Whitney Houston. Daar hebben we nu Kijk. geen muziek van. Ja, dat had je moeten doen. Ja, maar, heb je me uh... niet van tevoren verteld, Jack? Nee, nee, nee. Je nee, moet altijd even bellen. Uh, dan <lacht> nog <laughs> even uh, over de commissie van de KWU. Uh, hoe, hoe werkt dat nu verder? Ja, we, we, we hebben een paar nou, behoorlijke namen uit de, uit, uit, uit, uit de Nederlandse, ik wou bijna zeggen sportwereld, maar het is niet helemaal uit de sportwereld. Hè. Uh, voormalig minister van Justitie zit erin. Ja, Winnie Zorgdraag, ja. die is de voorzitter van die e commissie uh, Edwin Goedhart, ja, een, een, een heel bekendstaande uh, sportarts, een hoogleraar sportontwikkeling zit erin. Maarten van Bottenburg. En die moeten dus nu voor mei, juni zo'n beetje komen met een rapport over dat Nederlandse wielrennen en met name het verleden van dat Nederlandse wielrennen. Want wat die voorzitter van de wielerunie Marcel Wintels een tijdje geleden al zei ik wil vooral inzicht krijgen in de systemen uh, hoe ging dat in die tijd hoe, hoe kwam het dat renners uiteindelijk werden overgehaald om doping te gaan gebruiken ze zijn niet geïnteresseerd in individuele gevallen trouwens dat is grappig is een mooie parallel met dat uh, chain cycling nou in Londen want die roepen hetzelfde ook die willen een onderzoek internationaal zonder dat de renners echt uh, individueel met de billen bloot moeten het gaat hun erom leg het bloot wat er in de tijd is gebruikt en uh, wat er is gedaan en begin dan gewoon met de schone lijn. Maar het gaat er niet om, om individuele renners uit die tijd op te hangen. Kan je je ook voorstellen dat er mensen zijn zoals ik... die op een gegeven moment zeggen, ik wil er niets meer over horen. Ze gaan fietsen, de eerste de beste die gepakt wordt, nooit meer op de fiets. Zullen we dat afspreken? Ja, ja. Ik, ik denk dat dat, dat, dat dat standpunt ook wel heel erg dicht bij het standpunt gaat komen... waar de wielrennerij op uitkomt. Ik denk dat dat met ingang van uh, volgend jaar... als al die commissies hun werk hebben gedaan, wel gaat gebeuren. Dat er een streep onder het verleden wordt gezet. Maar inderdaad, iemand die nu nog probeert om de wetten te omzeilen... dat die echt voor levenslang nat is. Dank je wel. Graag gedaan. This is not America. David Bowie hoorden we met uh, de Pat. M Pat McTenney Group. Dat is het, ja. Yeah. Uh, we gaan door met atletiek. Atlet uh, atleet Brian Mariano is op de luchthaven van Curaçao aangehouden. met 720 gram cocaïne in zijn bagage. Mariano was een van de lopers in de Nederlandse estafetteploeg... tijdens de laatste Olympische Spelen in Londen. Individueel is Mariano viervoudig Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. Correspondent Dirk Draaier op uh, Curaçao vertelde vanmorgen in het Radio 1-journaal... wat er was gebeurd op het vliegveld van Willemstad. Ja, uh, zaterdag is uh, Brian Mariano aangehouden op de luchthaven van Curaçao. Uh, hij was al door de douane in de immigratie heen. En hij is aangehouden vanwege het uh, feit dat er cocaïne in koffer is gevonden. 720 gram werd gevonden nadat speurhonden bij een standaard routinecontrole bij zijn koffer aansloegen en ja, na onderzoek bleek daar een dubbele bodem in te zijn waar die drugs in gestopt zat. Hmm. Eh, wat heeft hij daar zelf over verklaard? Wat, wat geven de autoriteiten aan? Ja, de autoriteiten hebben zijn verklaring niet. Zijn familie heeft wel gereageerd en daar heeft hij tegen gezegd dat hij van niets wist, van de drugs wist, en dat hij door een ander in zijn koffer zou moeten zijn gestopt. Hmm. Maar er zat een dubbele bodem in die koffer. Dat heeft een ander dan ook gedaan? of? Ja, dat klinkt allemaal een beetje raar. De douane zegt van dubbele bodems, dus het buiten het algemeen op voorbedacht te raden. Even de formaliteiten. het want met 720 gram cocaïne in je bagage, uh, mag je dan weer verder reizen? Uh, dat ligt eraan welke omstandigheden proberen opgevoerd worden. Uh, Brian Mariano is zoals zij dat noemen bij de douane offender. En dat is eigenlijk het belangrijkste. ...om iemand uiteindelijk toch heen te zenden. Ook al is er dan 720 cocaïne zijn, uh, gram cocaïne in zijn bagage gevonden. Uh, ja, in eerste daad uh, mag je toch vertrekken. En, en weet jij waar die naartoe is uh, vertrokken? Want Mariano is, zoals we weten, een hardloper. Die mee heeft gelopen in de Estafette-ploeg. Uh, maar hij woont in Nederland. Hè? Weet je of hij naar Nederland is teruggekeerd? Nou, hij was op weg naar Nederland. Dat in ieder geval. Hij heeft, uh, nadat hij is heengezonden door de douane, een nieuw ticket gekocht... Hij gaat maar één vliegtuig naar Amsterdam per dag, uh, op zaterdag. Dus uh, hij zal naar een andere bestemming zijn vertrokken, maar hij is in ieder geval van het eiland af. We hebben op dit moment aan de lijn John Bos, directeur van de KNAU, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Goedenavond. Goedenavond. Um, wat uh, ging er bij u door het hoofd toen u geconfronteerd werd met dit nieuws? Nou, vervelende situatie. In eerste instantie voor Brian en uh, sowieso natuurlijk uh, uh, ja, voor de negatieve aandacht die, die daaruit volgt. Ja, is er contact met hem geweest? We hebben contact gehad met zijn manager. En uh, hebben geprobeerd natuurlijk vooral ook even de feiten boven tafel op te krijgen. Enig idee hoe het met, met, met Mariano is? Want hij is dus vrij en als het goed is weer in Nederland. Ik weet niet uh, waar hij is. En wij hebben vooral uh, geprobeerd uh, van hen uh, de feiten boven tafel te krijgen. En, en één ding, ik hoorde net uh, nog de verslaggever van vanochtend... Daar was uh, volgens hen sprake van een dubbele bodem in zijn koffer. En dat verklaart in ieder geval Brian het, uh, via zijn manager dat dat in ieder geval niet aan de orde zou zijn. Het zou uh, nadrukkelijk gaan omdat uh, er uh, inderdaad een gedacht pakketje is gevonden. Maar dat dat zou gaan en dat het gevonden is uh, in een met een rits afgesloten binnenvak van zijn koffer. Dus niet zo van, in tegenstelling tot eerder berichten... geen sprake van een dubbele bodem. Ja. En die koffer was dicht. Uh, nou is het vaak zo, naar dat soort bestemmingen... Uh, en ook als je daar vandaan komt, maar ook bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten... dat er bij het inchecken wordt gevraagd... Uh, heeft u uw koffer zelf ingepakt? Uh, is uw koffer nog uh, onbewaakt geweest? Uh, ik neem aan dat die vragen ook zijn gesteld... dat het toch een buitengewoon vreemde situatie is... dat er opeens zomaar wat in jouw koffer wordt gevonden. Uh, uh, wat hij... Ah, ja. Aan ons heeft aangegeven is dat hij ongeveer vier uur voor vertrek onafgesloten zijn koffer heeft ingecheckt. Onafgesloten, oké. Okay. Ja, ja, en dat hij uh, vervolgens uh, weer naar huis is gegaan en dat hij twee uur voor vertrek zich gemeld heeft. voor uh, nou, om uh, te gaan vliegen naar Amsterdam. Daar werd aangehouden vanwege een verdacht pakketje. Ja. Um, is er uh, een soort beleid in een dergelijke situatie? Want uh, er is geen sprake van dat iemand op dit moment doping heeft gebruikt. Uh, het, het lijkt me voor jullie heel moeilijk en heel wazig. Nou, uh, ik zou bijna zeggen: gelukkig hebben we geen beleid. Kijk, ja. uh, we hebben voor protocollen natuurlijk, als het gaat over doping. Uh, maar dit zijn zulke bijzondere situaties. En nou ook inderdaad uh, dat we eigenlijk ja, voortdurend nog geconfronteerd worden met, met telkens suggesties of, of, of, of andere nieuws. Wat nieuws zou zijn, dus wij proberen ons echt te beperken tot de feiten. En de feiten hebben we in eerste instantie opgehaald via uh, zijn manager bij Brian. Ja, en daar, uh, daar moeten we ons al een beetje op baseren. Dus wij hebben inderdaad, uh, zijn inderdaad geconfronteerd met voor ons ook een nieuwe situatie. En dan gaan we de komende dagen eens even kijken... ook op basis van wat we van de autoriteiten van Curaçao nog kunnen vernemen... Van uh, ja, wat dat voor ons betekent. Ja. Uh, wat uh, in zijn voordeel spreekt, uh, nog afwachtend van hoe het uiteindelijk gaat, want er wordt gezegd hij is vrijgelaten. Er was maar een geringe hoeveelheid. Vind ik eerlijk gezegd uh, heel vreemd, maar wat wel heel erg in zijn voordeel spreekt, hij heeft een smetteloos verleden. Hij heeft, uh, ons is in ieder geval uh, ni niets anders bekend als dat het een hardwerkende en hardstrengende atleet is. Uh, en inderdaad, wij hebben ook via hem vernomen dat hij na gesprekken met de douane en de politie. Dat is zijn paspoort en zijn telefoon teruggekregen, dat hij vrij was om te vertrekken. Ja. Dus jullie rest op dit moment niets anders dan even af te wachten en naar aanleiding van datgene wat uiteindelijk wordt bevonden, eh, maatregelen te nemen dan wel te zeggen: gelukkig, er was niets aan de hand. Klopt. Tot slot, eh, 18 december, het Sportgala. De estafetteploeg is genomineerd voor de Sportploeg van het jaar. Eh, zoals het er nu uitziet, is hij daar gewoon bij, neem ik aan. Nou, wij zijn hartstikke blij voor de estafette ploeg, want die heeft het gewoon heel goed gedaan, zowel in, in Helsinki als in Londen, dat ze genomineerd zijn voor het sportploeg van het jaar. Uh, dat is pas over twee weken. Dus uh, nou we wachten eerst maar eventjes af hoe uh, zich dit uh, verder ontwikkelt. Bedankt uh, voor de reactie. Meneer Bosch. Heel graag gedaan. Voetbal dan. De toekomst van Wesley Snijder bij Inter blijft onzeker. Vandaag had hij een gesprek met de clubleiding. Overigens, uh, dat, daar was ook Søren Lerby bij. In ieder geval iemand van uh, zijn uh, management. Ook na dat gesprek ziet Snijder geen enkele reden... om een nieuw contract bij Inter te ondertekenen. Want Snijder ligt nog tot de zomer van 2015 vast in Milaan. De clubleiding wil die verbindendis met één jaar verlengen. Luister goed, dus tot 2016. Maar dan wel voor hetzelfde totale salaris als in zijn huidige contract. De speler was geblesseerd, maar is nu fit. Hij wordt niet opgesteld omdat hij weigert te tekenen. Het gesprek heeft dus voorlopig nog niet tot een oplossing geleid. En eigenlijk wordt er een beetje op gezinspeeld... dat er in de wintermaand uh, januari een transfer zal komen. Dat er een beetje geld wordt betaald. Het is met Maicon geweest, het is met goede Joss Cesar geweest bij Inter. En dat uh, Snyder nog hopelijk naar een mooie club gaat. Manchester United zou mooi zijn. Ansi wordt ook genoemd. Ajax is absoluut niet in vragen. Let's keep moving in. Dat wordt steeds gezongen in het nummer All You Need van Zazie. En ja, het is precies half elf. Ik sta toch heel even stil bij het feit dat vandaag een grensrechter is overleden. Hij stond gewoon te vlaggen. Zijn zoontje speelde mee in de wedstrijd tussen buitenboys en Nieuw Sloten. En het zal wel of geen buitenspel zijn geweest. Hij was misschien wel of niet partijdig. Maar om iemand dood te slaan en dood te schoppen... het is echt verschrikkelijk en het zal nog veel gevolgen krijgen. Ik neem aan dat het weekend... Het hele voetbal erbij stilstaat dat dit soort waanzinnigheden niet getolereerd kunnen worden. En dat de club ze geruilleerd heeft, de leden van Nieuw Sloten. Prachtig, en zo hoort het ook. Maar de wereld is gek aan het worden. Oké, okay, Ajax kan morgen in Madrid overwinteren op Europees front. Dan moet dat uh, wel gebeuren in een lastige uitwedstrijd tegen Real Madrid. Een forse uitdaging voor de Amsterdammers. Maar wellicht werkt Real een beetje mee. De club is al verder in de Champions League. Trainer Mourinho heeft zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd. Zover is het nu al zeker. Trainer Frank de, Broer, Frank de Boer ziet er het voordeel wel van in. Nou ja, dat je je kan instellen op uh, andere spelers natuurlijk. Xavier Alonso die, die staat uh, niet in het veld. Dat is natuurlijk een fantastische speler. Uh, die heel veel diepgang met zijn passing heeft. Uh, ja, dat zullen ze dan op dat moment missen... Canciller uh, is een geweldige keeper die op doel, uh, op doel staat, normaal gesproken. een van de beste of misschien wel de beste ter wereld. Maar ja, als je ziet wat ze er nog allemaal uh, erbij hebben, dan uh, zal het niet echt verzwakt zijn. Hoor. Um, voor Ajax uh, is natuurlijk de inzet uh, door eventueel naar die Europa League. Um, hoe belangrijk is dat eigenlijk voor Ajax? Gezien ook wat er gebeurd is bij Twente, PSV, waar men toch iets uitstraalt. het niet zo belangrijk, Nederlandse competitie veel belangrijker. Hoe zit dat voor Ajax? Ja, wij willen gewoon op elk uh, niveau willen wij gewoon onze kwaliteiten laten zien. Dus uh, ook in de Champions League, maar ook in de Europa League. Als zou dat zo zijn uh, uitkomen. Als wij een goed resultaat halen of dat eventueel uh, in Dortmund een goed resultaat is. En daar zitten echt fantastische clubs bij uh, in de Europa League. En voor de ervaring van uh, jonge spelers is het gewoon cruciaal belang dat ze dat soort wedstrijden spelen. Tegen andere uh, speelstijlen, andere culturen. En ik ben ervan overtuigd als je continu in die flow zit, en dat heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt toen ik ook jong was, van uh, om de drie, vier dagen spelen. Dat kan je allemaal fysiek volhouden. En het is juist op het mentale gebied is het een heel belangrijk leerproces uh, waar ze dan in terechtkomen. Dus ik moedig het alleen maar aan dat we in de, uh, hopelijk in de Europa League gaan spelen. Dus jij zegt eigenlijk ook uh, doorgaan in de Europa League maakt de spelers zelf sterker in de Nederlandse competitie? Ja, daar ben ik wel van overtuigd uh, nog even over die andere wedstrijd, want die is natuurlijk ook wel van belang. En daar word jij over geïnformeerd, want het kan ook weer van belang zijn voor deze wedstrijd. Hoe ga je? Nee, dat, dat maakt helemaal niks uit. Het maakt jou persoonlijk niks uit? Nee, dat maakt er ook helemaal niks uit. Leg mij dat uit. Nou, zij moeten winnen. Ja, en dan moeten wij... Kijk, wij, wij, moeten, wij hebben niks aan een gelijkspel of een, uh, een verlies. Wij moeten eigenlijk ook winnen. Dan uh, hoe, maakt die andere wedstrijd helemaal niks uit. Dus als zij winnen, ja, dan zullen wij ook van Real Madrid uh, moeten winnen. Ja. Dus een gelijkspel hebben wij. als wij gelijk spelen, daar winnen ze zijn we er ook uit. Als zij gelijk spelen en wij verliezen, zijn wij door. Dus het maakt niet zoveel uit. Wij moeten gewoon een goed Ajax laten zien morgen. Als je kijkt naar Ajax dit seizoen, je hebt afgelopen weekend een prachtige wedstrijd gespeeld, maar het is af en toe nog te grillig. Is dat iets waar jij nu ook weer bang voor bent na zo'n mooie prestatie tegen PSV? Nou, bang is het verkeerde woord, maar hou je daar rekening mee? Nee, ik hou er niet rekening mee. Uh, het zou een slechte raadgever zijn om een direct uh, het negatieve scenario uh, te bedenken. Ik denk dat uh, juist weer zo'n tegenstander, uh, waar je niet voor uh, ja, gemotiveerd moet uh, worden, omdat het een fantastische affiche is, ja, je, en je hebt eigenlijk niks te verliezen. Natuurlijk uh, is het resultaat van Anderwester heel belangrijk. En je weet dat je niet zomaar even wint... Uh, in Ben -Nabij. maar het gaat mij erom dat we gewoon een heel goed ijs laten zien en met de lef die we dus al meerdere keren getoond hebben in de Champions League. Maar ook met de intentie hoe wij gespeeld hebben tegen PSV. En ben je gegroeid ten opzichte van die eerste wedstrijd? Ik vind het wel. Ik vind dat wij alleen tegen, we hebben in de Europa League, of in de Champions League hebben we gewoon goede wedstrijden gespeeld. Alleen de thuiswedstrijd tegen Madrid vond ik ons heel slordig in de beginfase. En dan zie je dat je dat tegen een topclub als dus Real Madrid niet uh, moet overkomen. En dat wordt genadeloos afgestraft. Nou, dat hebben ze gedaan. En voor het rest hebben wij gewoon goede wedstrijden laten zien. En uh, ik wil dat gewoon terugzien. En dan kan je nog eens een keer uh, verliezen. Maar dan wel met uh, opgeheven hoofd. En dat wil ik graag terugzien met de, de manier hoe wij willen spelen. En ook tegen de Madrid. Afgelopen weekend uh, was hier uh, in dit stadion een mooi moment met uh, Mourinho. Die voor de wedstrijd even het veld op gaat. en de supporters, tegen de supporters zegt. kom maar op met jullie kritiek. Uit dat maar richting mij. Wat vond jij van die actie? En wat vind je van Mourinho in algemene zin? Ja, ik vind gewoon Mourinho een fantastische coach. Hij heeft dat al zoveel jaren bewezen. Dat hij eigenlijk overal waar hij komt. dat hij titels pakt. En uh, vorig jaar uh, kampioen geworden. En ja, uh, het is niet mijn manier om dan, uh, ja, dat dan zo op te lossen. Maar. Als hij dat zo voelt en hij daar zijn groep probeert mee te beschermen, dan is het zijn goed recht. En waarom past dat niet bij jou? Nou ja, omdat ik waarschijnlijk dan. Uh, waarschijnlijk al misschien al. was opgestapt. Want ik, ik ben niet een speler of een overspeler. Een, een persoon die. Uh, ja, de confrontatie zoekt zeg maar, met, uh, met de supporters of uh, wie dan ook. Als het uiteindelijk genoeg is, dan is het genoeg. En uh, ik denk dat hij uh, nog genoeg credits uh, mag hebben voor wat hij uh, heeft neergezet uh, met, met Madrid. Frank de Boer, dus in gesprek met Martin Maar Wat het leuke was na de nederlaag van Ajax tegen Borussia Dortmund. Dat eigenlijk iedereen meteen suggereerde. Dus een heel goed contact tussen Frank de Boer en de coach Klap van Dortmund. Dat hij misschien niet zijn sterkste opstelling zal neerzetten in de wedstrijd tegen Manchester City. Nu doet met alle waarschijnlijkheid Real Madrid precies hetzelfde... en vinden we dat hartstikke leuk. Dus maar even kijken hoe het nou precies zit met Manchester City en met Dortmund. Um, want Manchester City kan uh, gewoon ook nog door ervan uitgaan... dat Ajax tegen Real Madrid niet zou winnen... dan kan Manchester City bij winst op Borussia Dortmund nog verder in Europa League... en is Ajax uitgeschakeld. Ik wil er eens even over filosoferen met Arjen van der Horst uh, in Engeland. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Hoe serieus neemt Manchester City zelf die wedstrijd uh, vanmorgen? Ja, dat ligt eraan uh, met wie je spreekt. Ik denk dat de spelers wel te poren zijn, maar uh, de clubleiding... ja, die zien het niet zo echt zitten, al hoor je dat ze het nooit uh, hardop zeggen. Hè. De steenrijke Arabische eigenaren van Manchester City... die zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in de Champions League. Uh, Mancini heb ik ook niet echt uh, kunnen betrappen... op veel enthousiasme voor de Europa League... Ja, dat geldt eigenlijk wel voor alle Premier, Premier League clubs. Hier vinden ze voetballen op donderdag, want dat doe je namelijk in de Europa League... vinden ze heel vervelend. Zit veel te kort op het weekend, veel minder tijd heb je om je te herstellen. Ja, en dan wordt de afweging gemaakt. Wat is belangrijker? De Europa League of de eigen competitie die dan weer toegang geeft tot de Champions League natuurlijk. Nou, in het geval van City is dat overduidelijk, want nu lijkt het erop dat... De strijd om de landstitel gaat tussen de twee clubs uit Manchester. Er komt zoals gebruikelijk een heel druk programma aan... ze rond de feestdagen. De City kan alle energie gebruiken. De Europa League, die telt dan niet zo mee. En dat kan dus in het voordeel van Ajax werken morgen. Denk je dus dat de bekende namen er niet bij zijn? Dat de, de kneusjes die uh, nog meer verdienen dan de hele eerdivisie... hier bij elkaar bij wijze van spreken, worden opgesteld? Je ziet ze die keuze eigenlijk elke week maken. Want vorige week moesten ze op woensdag spelen. En dan zie je dat er bij City ook een aantal belangrijke spelers... gewoon op de bank komen te zitten om ze te sparen. Komende zondag komt dat hele grote duel tegen de buren. Manchester United ja. eraan. En ik denk dat ze dat wel een tikje belangrijker vinden uh, dan Dortmund. Ja, uh, Overigens wel opvallend. Hè? Het is niet alleen uh, bij Manchester City. Wij kennen het in Nederland inmiddels ook. Spelers die gespaard worden. Het wordt eigenlijk ook een soort... Ja, een soort rage, hè? van nou oké, okay, rustig en, en dan bouwen we het allemaal weer op. Uh, normaal gesproken, een paar jaar geleden, speelde ploegen gewoon drie keer in de week. Niks aan de hand, volle bak. En degene die het vol hield, hield het vol. Uh, geloven ze in Manchester mm, toch nog op een uh, overwinning op Dortmund? Want ook Dortmund gaat er niet vol voor, lijkt het. Nou, als je de spelers hoort spreken wel. Hè? We, hoorden, we zagen gisteren een interview met de Braziliaan Maicon. Ja, die hecht wel veel waarde aan de Europa League, want hij zegt... We komen er wel. Je ziet ons groeien in de Champions League... maar we moeten gewoon meer ervaring opdoen op dat Europese niveau. En dat ontbreekt nu nog een beetje bij de club. Dus het gaat niet alleen om de trots straks tegen Dortmund. maar ook gewoon vlieguren maken. Meer ervaring doen in de Europese competitie. Dus hij heeft wel heel duidelijk zijn zinnen gezet op een overwinning. En als dat geldt voor de rest van, zijn, van de ploeg natuurlijk ja dan kan het misschien een hele lastige wedstrijd worden van Dogmoen. dat ze er toch alles op gaan inzetten om die wedstrijd te winnen. Maar als je luistert naar, naar de coach, ja, dan zie je... Mm. Die ziet het dan wat minder zitten. En dat, ik denk dat uh, als je naar de bank gaat kijken. Dat dat een heel belangrijk signaal zal zijn. Wat Mancini nu echt wil met de Europa League. Ja, maar Mancini uh, wil überhaupt niet hard werken. Wil niet ook nadenken. Uh, met alle respect. De wedstrijd Tegen Ajax leek het net alsof uh, Manchester City niet eens wist hoe Ajax speelde. Met andere woorden. Ik kan me wel voorstellen dat Maicon het wel belangrijk vindt En de anderen om Europees enigszins feeling te krijgen. Als je ooit nog een keer wat in de Champions League wil presteren. Maar zoals gezegd aanstaande zondag, de wedstrijd thuis tegen Manchester United... ja, dat is natuurlijk iets waar, denk ik... de hele bodem van Manchester al uh, van een trill is hè, op dit moment. Ja, en het is ook razendspannend, hè. Ze staan drie punten achter op United. Ja, Chelsea het Chelsea is het, mom ja, het momentum is heel duidelijk bij uh, United. Hè? Maar je ziet toch wel dat City de laatste tijd wat punten heeft laten liggen. Moet ik wel meteen bijzeggen dat City nog geen wedstrijd heeft verloren... in de Premier League dit seizoen. De enige club die nog ongeslagen is... Het gevecht met Manchester United, daar gaat het om. En dat belooft heel interessant te worden. Want al wint United veel de laatste weken, met veel doelpunten ook van Van Persie. Ze hebben ook ontzettend veel tegendoelpunten. Afgelopen weekend nog drie tegendoelpunten in een wedstrijd tegen het kleine Reading. Nou, daar heeft City het achterin veel beter op orde. Die zijn wat aanvallend, wat minder op sterk. Ja, en dat, blijft, blijkt, dat lijkt dus een hele interessante krachtsmeting te worden tussen de twee clubs. Zit jij nou stiekem met een rood of met een lichtblauw shirtje aan... als je naar zo'n wedstrijd kijkt? <laughs> uh, als, ik, als ik moet kiezen, al is mijn enthousiasme wat, wat afgenomen... de afgelopen twee seizoenen, dan zou ik voor Arsenal kiezen. Want ja, dat is een, toch een ploeg uh, ja, die vaak puur aanvallend voetbal speelt. De filosofie van Wenger, hè, niet met eindeloos met geld smijten... zoals je dat dus wel heel duidelijk bij City zit. Ja, dat is eigenlijk ook wel de toekomst. Hè. Er komen nieuwe regels aan... Van de UEFA, waarin je eh, niet zomaar meer maar geld mag smijten. Ja, Arsenal is dan, wat dat betreft, het voorbeeld. Alleen, de afgelopen seizoenen presteren ze wat minder. De, de, de energie lijkt een beetje weg uit die club. En dat vind ik wel heel jammer. Het is niet het rood van Manchester United, maar van de gunners. Dankjewel. Het rood van Arsenal, precies. NOS langs de lijn tot 11 uur.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 Heartbeat through my shirts And This was all I wanted All I want It's all I want No control, just say yes. De mannenhockeyers spelen morgenochtend om half zes hun derde wedstrijd in de Champions Trophy. Voor alle duidelijkheid half zes Nederlandse tijd. Tegenstander in Australië is België. Dat land staat onder leiding van een groep Nederlanders. Bondscoach is Mark Lammers. De assistenten zijn Jeroen Delmey en Frank Lijstra. Ze zijn alle aangesteld door Bert Wentink, de Nederlandse technisch directeur. De keuze voor Mark Lammers was zijn inziens niet meer dan logisch. Ik denk dat bij iedere fase van een nationale ploeg... daar hoort een bepaald type coach. Uh, wij zijn nu op het punt dat we ja, naar het podium willen. Mark Lammers heeft in het verleden bewezen dat hij het kan... dat hij alle kwaliteiten heeft uh, om ons te brengen bij, de, bij ja, de volgende stap... op een podium. En dat is waar we in Rio willen... Hij heeft een beetje het imago gekregen de laatste jaren van een, van een soort wonderdokter. Dat alles bij hem lukt. Schept dat verwachtingen? Nou, ik, ik denk dat er geen wonderdokters uh, bestaan. Uh, het gaat om uh, de zaken goed op een, goed op een rijtje hebben. Uh, precies weten wat je wil. Lange termijn plannen. Hele goede visie hebben. En goed omgaan met je talenten en die capaciteiten die heeft Mark. Uh, maar dat is heel iets anders dan een wonderdokter. België werd vijfde op de Olympische Spelen. Nederland had het in de poolfase flink moeilijk tegen België. Won maar ten nauwe nood. Nu voor het eerst bij een Champions Trophy aanwezig. Wordt België een gevaar voor Nederland bij het hockey? Nou, een gevaar voor Nederland. Wat we willen, willen naar het podium. Een gevaar voor Nederland. Ik denk een hele belangrijke rol die we hebben gespeeld is dat we de rest van Europa in ieder geval hebben wakker geschud. Spanje is wakker, Duitsland is wakker. Een coaching in Australië, een van de belangrijkste lessen die ze elkaar daar hebben gegeven is Don't Underestimate Belgium. Uh, dus op dat vlak uh, ja, uh, denk ik dat we ons op, uh, op het internationale veld uh, uh, ons op de kaart hebben gezet. Oh, een bedreiging, uh, dat gaat net iets te ver, denk ik. Voorheen hebben jullie het gedaan met een Zuid-Afrikaan, met Australië als bondscoach. Nu met een Nederlandse technisch directeur en een Nederlandse bondscoach. Is het aandeel Nederland bij België niet te groot? Ik denk dat zeg maar, de ontwikkeling die België doormaakt, het gaat ongelooflijk hard. Een nadeel van ja, de buitenlandse invloed is dat ja, de echte Belgische hockeyfilosofie, om die te ontwikkelen, ja, daar komen we niet aan toe. Want we hebben dan eens een Australië en nu een, een groep Nederlanders. Dus ja, dat vraagt tijd. Je hebt niet van de een op de andere dag Belgische coaches die het absolute topniveau aankunnen. Het moet allemaal leiden met Mark Lammers, en met jou nog als technisch directeur, tot een medaille in Rio. Dat is echt de doelstelling. Is het reëel? Um, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de ploeg die we hier hebben. Als je kijkt naar de, de, de potentiële groei die erin zit. Als je kijkt naar de resultaten bij de onder-16 onder-18. Het Europese kampioenschap van de onder-21 in Nederland tegen Nederland, wat we hebben gewonnen. Uh, dan denk ik dat de marges enorm groot zijn. Uh, ik, uh, ik geloof er heilig in dat, uh, dat we de medaille in Rio uh, kunnen halen. Uh, zeven jaar geleden uh, vroegen de hockeykenners in Nederland aan me... stel dezelfde vraag waar begin je in godsnaam aan. Ik had toen het geloof dat het kon en ik heb het geloof nu nog steeds. Want één ding is zeker, na al die jaren, België kent eindelijk hockey. België kent hockeygroei uh, van het aantal leden. gaat is uh, dus 10, 15 procent per jaar het aantal clubs uh, neemt toe. En vooral toen ik aan mijn mediacollega's een paar jaar geleden vroeg... wat is hockey, wisten ze werkelijk het antwoord niet. Nu weten ze het wel. Ja, dus uh, het is uh, rechts, uh, dameshockey is op televisie. Mannenhockey is rechtstreeks rechts op televisie. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat uh, zes, zeven jaar geleden... dat uh, na een maand of twee, drie, ik de VRT-vragen heb gesteld over het feit waarom de uitslagen niet op Teletext stonden. Nou, en wat dat betreft is de hele, de hele scope ongelooflijk veranderd. De wedstrijd tussen Nederland en België is vanaf half zes... morgenochtend te volgen via NOS.nl en Radio 1. Met andere woorden, zet u wekker. De Nederlandse atletiek kende een goede zomer... met vijf medailles op het EK in Helsinki. Maar of die prestaties in de toekomst kunnen worden herhaald... dat is nog onduidelijk. Morgen maakt NOC NSF bekend... hoe de komende tijd het geld zal worden verdeeld. Dan weet de Atletieke Unie waar ze aan toe is... en wat ze de komende tijd kan besteden... en aan welke disciplines. Floris van Hoorn ging naar Sportcentrum Papendal, waar bijna alle Nederlandse topatleten trainen. Hij sprak daar met Willem van der Worp, programmamanager Topsport Athletiek, en vroeg hem of hij de dag van morgen vreest. Naar de laatste 100 meter. En Nederland ligt zelfs op kop. Nederland ligt op kop. En Nederland gaat misschien wel winnen. Nederland gaat winnen. Nederland wint goud. Ongelooflijk. Nederland wint goud op de 4 keer 100 meter bij de mannen. Nou, nou, nou. Nederland is een sprintland geworden. Zilver nou, de vrees is misschien niet terecht. Maar uh, spannend wordt het wel. Want we hebben een aantal investeringsplannen ingediend. Zeven wel te verstaan. En uh, we hebben ook als bond wel een risicoanalyse gemaakt van... Uh, bij welke programma's we denken dat we die uh, wel toegekend krijgen. En een aantal uh, ja, wordt voor ons ook wat spannend. Worden die toegekend en zo ja in welke mate? Uh, want van daaruit kunnen we kijken wat, voor, wat we volgend jaar voor die vakgroepen kunnen doen. Waar houden jullie rekening mee? We gaan vooralsnog vanuit dat we de programma's uh, toegekend krijgen. Ja, en een noordscenario is dat we uh, uh, goed zullen moeten kijken... als één of twee programma's zouden sneuvelen in de, in de investeringsplannen... Uh, dat we moeten kijken of en in welke uh, hoedanigheid we die programma's toch nog in de lucht kunnen houden. Om welke programma's gaat het dan? Nou, we hebben in ieder geval zelf al uh, in de focus gedachten het Polstok Hoogspringprogramma uh, opgegeven. Daar hebben we nu een part-time programma voor ingediend: uh, springen, springbreed. Uh, maar dat zal dus weer een opleidingsprogramma worden, geen fulltime topsportprogramma. Nee, Wel dezelfde ligging houden. Hè? NOC, en NSF wil eigenlijk voornamelijk geld steken in sporten... onderdelen van sport die medailles opleveren. Wat dat betreft is de atletiek toch ja, niet echt succesvol geweest de laatste jaren. Um, als je kijkt naar de mondiale toernooien... dan hebben we het uh, met een aantal atleten goed gedaan. Er zijn ook een aantal atleten die wel hier en daar een medaille hebben gehaald. Uh, Rutger Smit is een voorbeeld, Lorna Kiplachat is een mooi voorbeeld... Um, maar overal is het uh, is het, we zijn niet de standaard uh, podiumsport uh, die een aantal sporten wel hebben. Dat, is, dat klopt inderdaad. Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud! Goud! Voor Ellen van Lange En Som gaat aan de binnenkant! Gaat aan de binnenkant! Daar komt hij! Daar is de sprint en de worsteling met nog een keer. En nog. En daar is Europees kampioen Bram Som. Een van de sporten die toch veel wordt genoemd is de middellange afstand. Hebben jullie daar al plannen mee? Nou, We hebben in ieder geval plannen om daar mee door te gaan. En Het zal van de, van de uitkomst van de financiering afhangen in op welk niveau we dat kunnen blijven doen. Want stel dat we, het hele plan wordt afgekeurd, dan hebben we intern een, ja, een flinke klus te klaren. Als we dat programma in de lucht willen houden, zeker als dat op het niveau zou moeten waarop we het nu kunnen aanbieden aan atleten. Want hoe zou het eruit kunnen zien bij het slechtste scenario? Bij het slechtste scenario dan zouden we uh, nog één bondscoach uh, uh, hebben. En of dat dan fulltime of parttime is, dat zullen we dan ook moeten bekijken. Maar dan zou je bijna weer teruggaan naar de situatie voor 2006. Voordat wij als bond uh, fulltime programma's konden aanbieden op Papendaal. En dan is het weer de bondscoach die langsgaat bij, uh, bij de atleet. en uh, persoonlijk coach. En dan vervalt hij weer een beetje in de adviseursrol. Sedok superstart! Superstart! Van de Westen moet ver komen. Sedok. Quinoes komt. En van de Westen zo! Sedok! Nou, 762 staat hier. Ja, bij het hodderlopen hebben we Gregory Sedok en uh, iets mindere maten Sharona Bakker. Maar daarachter is het gat toch wel groot. Als je kijkt naar senioren uh, mondiale top 12. Daarnaast is het zo dat de bondscoach uh, met name de dames internationaal heeft geanalyseerd en tot de conclusie kwam... als je kijkt naar de mondiale top... dan zitten daar nog wel wat dames in die uh, eigenlijk maar matige sprinters zijn... Uh, maar wel een perfecte hordetechniek. Als ze toch internationaal iets zouden willen... dan zou omscholing naar hordeloopster een, uh, een idee kunnen zijn. En uh, bondscoach Marita van Swoll heeft ook aangegeven... dat de, de techniek bij de dames wel onder de knie te krijgen is. In tegenstelling tot de 110 meter horde bij de heren... Maar zij heeft dus een plan ingediend eh, en aan de ene kant met de namen en rugnummers die nu bekend zijn. En aan de andere kant eh, een geheel nieuwe insteek, omscholing van sponsors eh, in Nederland. Dat is dan een andere aanpak. Bij zo'n andere aanpak wordt dan al rekening gehouden met dat het goedkoper moet zijn, minder kosten. Uh, nou, als je kijkt naar wat we de afgelopen jaren zeg maar, hebben uitgegeven... dan is dit inderdaad een wat goedkoper programma. Uh, wat daar wel in blijft zitten is een fulltime bondscoach... die het werk moet gaan doen. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd een aanzienlijk deel van de kosten van je programma. Dan nou, voetbal. FC Dordrecht het is uh, op dit moment weer de nummer 4 in de Jubilee League. De ploeg van uh, Harry van der Ham won van AGOVV Apeldoorn met 2 tegen 0. En Feyenoord heeft toptalent Tony Villena voor langere tijd aan zich weten te binden. De 17-jarige middenvelder blijft tot de zomer van 2016 in ieder geval op papier in Rotterdam. Zijn oude contract loopt tot media, twee, eh, tot media 2014 en wordt dus met twee jaar verlengd. Een ander goed nieuws van uit Rotterdam is dat doelman Erwin Mulder vanavond in de mini-klassieker tegen Ajax een rentree heeft gemaakt bij de belofte van Feyenoord. Wilders stond sinds september aan de kant vanwege een gebroken botje in zijn rechtervoet. Hij hield overigens op sportpark Toekomst de 0 tegen Ajax en won volgens mij met 2-0 met Feyenoord Excelsior combinatie. In Duitsland is Marcus Babbel na tien maanden als trainer van Hoffenheim ontslagen. Hij wordt uh, opgevolgd voorlopig door amateurcoach Frank Kramer. Dat is niet degene die wij kennen en die vroeger bij FC Amsterdam voetbalde. Hij zit wel vrijdag deze Frank Kramer op de bank tegen Haasvouw. Morgenavond langs de lijn om half negen met uh, natuurlijk het rechtstreekse vlag van Real Madrid Ajax. Waar Stichler en Indy Houtkamp en rekt het oog op morgen met Pieter van der Wielen. Veel plezier en tot een volgende keer. Dag.